ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Vitesse heeft nog steeds geen duidelijkheid gekregen van de KNVB. Eigenlijk zou de voetbalbond vandaag beslissen over de toekomst van Vitesse. De club zit al lange tijd met geldproblemen en dreigt daarom hun proflicentie te verliezen. Om dat op te lossen zette de club alles op alles. Zelfs een crowdfunding onder fans hoorden we eerder al. Het is altijd goed gekomen. We hebben al een paar keer een... En de zorgen ja, We zijn er altijd bovenop gekomen. Het dus. komt vanzelf goed. We blijven doorvragen aan de vrienden van Vitesse. Die hebben ze nog steeds genoeg. Die moeten we over de brug komen. Over de brug komen en bruggen hebben we hier genoeg. Inmiddels zijn de meeste geldzaken gefixt. Alleen de begroting van de club is nog niet helemaal rond. De KNVB moet trouwens wel opschieten. Volgende week, zondag al, moeten de Arnhemmers hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen spelen. Tegen Telstar. Bij een aanval in Israël op een school in Gaza-stad zijn zeker 15 doden gevallen, melden Palestijnse autoriteiten. Tientallen anderen raakten gewond. In het gebouw zouden Palestijnse vluchtelingen worden opgevangen. Israël zegt dat Hamas-strijders het doelwit waren. Een zaterdag varen de boten weer door de grachten van Amsterdam tijdens Pride. Voor veel bezoekers ook een dag om lekker extra gekleed te gaan. Maar ja, wat nou als je geen geld hebt voor een spetterende outfit? Of als je het zonde vindt qua duurzaamheid om voor één dag iets te kopen? Nou, dan moet je zijn bij het Kloffie Collectief in Amsterdam. Daar ligt een hoop tweedehands kleding klaar... waarmee je samen met experts creatieve outfits van kunt maken. AT5 ging even langs. We zijn hier een, een strik aan het maken... Mode is natuurlijk een ja, tool om jezelf uit te drukken. En dat zou meer mensen moeten doen. Lekker mooie, vrolijke bloemetjes. We willen gewoon iedereen uitdagen om van gerecyclede materialen een nieuwe creatie te maken. Op de boot ga ik naar iedere zijkant zwaaien. Het stralende en vleurige middelpunt. Juist, heel goed. Dat is hem. Nou, wil je hier ook een outfit maken, dan kun je morgen nog naar de Social Hub in Wiebouwstraat.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 nothing more that i can say you won't hear it anyway and if you have a change of heart i repeat my words right from the start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 Eén van uh, de bands die hier ook geweest is. En eigenlijk best wel een kandidaat was geweest om in die popronde van If dit jaar uit te komen. Spuis. Spuis. It's always raining. Every time I scream at you. Even though you know it will all blow over. You start screaming. And add me to Tell me you wait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 We hebben ook besloten om er een knip in te maken. Zo van: Dit is Nieuwland en de band is toch wel echt iets anders. Ze ja. spelen ook voor een deel wel mijn repertoire. Maar ook wel nieuwe nummers en nummers van andere bandleden. Dus die hebben we de naam Nieuwland Slide gegeven. Ja, ja, ja. ja, dat... ja oké. Okay. Dus uh, dat, uh, daar zit wel uh, duidelijk uh, verschillen. Maar uh, ja. uh, ja, als je dus je nummers speelt, kan het wel eens voorkomen dat uh, dat, dat uh, onder de noemer Nieuwland Slide uh, gebeurt.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 Now you feel now you don't feel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 Give me your soul so I can drown in its light. I'm ready to fight. I'm willing to break in a thought.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 blue skies, it seems like nothing new He got me feeling, ooh, ooh, oh, lost Makes me believe I'm, ooh, ooh, oh, ooh, lost The days I read your letter Cause it burns inside and I need to feel the truth Your words to keep me present But they come alive, and my heart still flies to you ha oh, oh, oh, I'm alone I'm wondering if you, oh, did you find your own? A tree so full of lemons But the juice inside, it never tastes like you Sweet like pressure, it makes the butterflies believe it's summer too. Oh, oh, oh, oh, oh, lost. Oh, oh, oh, lost. The butterflies are lost. The butterflies are lost. Lemons, spit the juice inside, it never tastes like you, it's bittersweet like fresh air,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 So,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 Deze band zat ook in een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Maakte eigenlijk onderdeel van een volgende Damse Maanden bij Alternative Vim, staan ook in de popronde. En deze band heet... Laura Mipsum. Het nummer 1 Spooky Song.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 we moeten iets van de waterbak zien te voorzien. Dus wat dat gaat. Gaat het denk ik wel goed komen. Ik zie, me, ik zie mensen ineens. Met, met de armen in de lucht rondlopen. Maar goed. Dat is allemaal voor volgende week. Nu tijd voor de afsluiting. En die komt van het album Prospero. En dat is Bordjes van Alaska. Tot volgende week.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 way